Start. Maar nu eerst het NOS nieuws van drie uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een huis in Vlaardingen is rond middernacht een ontploffing geweest. Volgens de politie zijn de ramen en een deur van de woning gesneuveld. Niemand is gewond geraakt. Afgelopen weekend werd bij hetzelfde huis een verdacht pakketje gevonden. Het gaat om de woning van een loodgieter. Op panden en voertuigen van zijn bedrijf zijn de afgelopen maanden vaker aanslagen geweest... De burgemeester van Vlaardingen stelde buurtbewoners gisteren nog gerust en beloofde extra toezicht. Het is onduidelijk waarom de loodgieter doelwit is. Israël gaat morgen de grensovergang Kerem Shalom met de Gazastrook heropenen. Dat is voor het eerst sinds de aanval van Hamas op 7 oktober. In Kerem Shalom zijn meer faciliteiten om hulpconvooien te inspecteren, die bedoeld zijn voor Gaza, waardoor de hulp aan Gaza volgens Israël kan worden verdubbeld. Na inspecties worden de hulpgoederen via Egypte naar Rafa in Gaza gebracht. Het Pools parlement heeft Donald Tusk gekozen als nieuwe premier. Oud-EU-president Tusk wil een pro-Europese regering vormen. En zijn ploeg wordt morgen al gepresenteerd. Daarna volgt er een nieuwe vertrouwensstemming en dan kan Tusk woensdag worden beëdigd. Vrouwelijke voetballers krijgen tijdens wereldkampioenschappen sneller te maken met haatberichten op sociale media dan mannen. Uit onderzoek van de FIFA blijkt dat één op de vijf speelsters hiermee te maken krijgt. Tijdens het WK Voetbal van afgelopen zomer kregen speelsters uit de VS, Argentinië en Engeland de meeste haatberichten. Het ging om belediging, homofobie en seksueel getinte berichten. In totaal zijn er rond FIFA-evenementen zo'n 400.000 berichten gerapporteerd en verwijderd. Het weer, opklaringen en wolkenvelden wisselen elkaar af vannacht... met af en toe een bui. Het is tussen de 2 en 5 graden. Morgen ook bewolkt, in de middag opnieuw regen... en dan is het 5 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met nu. nu. De nacht. Won't come true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 Bevrijd van twijfel en onzekerheid en ik van je hou, als ik voor je sta Dan laat ik, ik zien dat ik voor je ga Als je dit niet voelt, dan is het nooit bedoeld Laat me dan maar gaan naar een onbestend bestaan En vergeet me voor alle foute woorden die ik stuur Slay bells in the snow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 Life goes on, it gets so heavy. The wheel breaks the butterfly. Every tear of water falls in the Om boven en jij om de hoek, hoek. En we liepen samen verder en ik dacht hoe hoe was het bij je ineens zo goed hoek, hoek, bij elkaar en ik weet niet wat ik doe doe. Hoe zijn we hier beland?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 to the dream to make real cream. Be a star, Hollywood. Said what really ever meant. Uh, World War III, three. the earth shatters in pieces. Mm. Is that what the meaning?